Het initiatief gaat verder dan het voorstel van het kabinet... waarover binnenkort in de Tweede Kamer wordt gepraat. Dat gaat ook over een bonusverbod, maar alleen voor banken die staatsteun krijgen. Zorginstelling Different kan voorlopig doorgaan met zijn omstreden therapie voor homo's. Volgens minister Schippers blijkt uit inspectieonderzoek... dat het geen anti-homotherapie is gericht op onderdrukking van homoseksuele gevoelens. De christelijke therapie leidde twee weken geleden tot ophef... De Tweede Kamer keerde zich tegen vergoeding van de behandeling door zorgverzekeraars... en minister Schippers sloot zich daarbij aan. Maar zij zegt nu dat de behandeling niet gericht is op genezing van homoseksualiteit. Er zijn problemen met de website van de politie. Op de site politie.nl staat sinds een paar uur... U bezoekt nu een website van een escortbureau. Dit bureau wordt in verband gebracht met mensenhandel. De politie gebruikt deze pagina normaal om websites van illegale escortbureaus te blokkeren... De politie weet nog niet precies wat er aan de hand is en onderzoekt de zaak. Volgens een woordvoerder is de site niet gehackt en lijkt het op een fout in de instellingen. De transfer van Ajax-speler El Hamdoui naar Fiorentina lijkt van de baan. De clubs waren het al eens over de transfersom en ook de aanvaller was rond met de Italiaanse club. Maar Ajax wilde nog een bankgarantie van Fiorentina. Die kan volgens de club niet zo snel worden afgegeven. De transfertermijn sluit middernacht. Het weer, het is vanavond en vannacht helder. Minima van min 4 tot min 9. Morgen opnieuw zonnig met een stevige wind. Middagtemperatuur min 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Zometeen een uitgebreid gesprek met Katja Schuurman over haar carrière, over de imago en waarom, over, uh, waarom ze graag af en toe in haar eentje bovenop een berg zit. Ja, het is niet anders. En met Marco Pastors praat ik over zijn nieuwe baan waar hij morgen aan begint, namelijk hij wordt superman van Rotterdam-Zuid. Verder veel sport, dit uur. Um, over twee uur dan sluiten de uh, transfermarkt uh, voor voetballers. We houden die op de hoogte van alle koehandel. En we blikken terug op de allereerste marathon op natuurijs. En natuurlijk hoor je het uh, hoe het gaat bij Vitesse tegen die ja, nog weinig uh, Willemijn. Ja. Het staat 0-0. He, nog geen kans ook gezien. Eén uh, blessure dus voor Ramon Zomer. Waarschijnlijk een hersenschudding. En dat uh, kan dus bij voetballers. Een hersenschudding. Arnold Kruiswijk is... Arnold Kruiswijk is zijn vervangen. We hebben gespeeld uh, bijna 17 minuten. Het staat nog altijd 0-0. Ja, het is goed, want Luc is er vandaag niet. Maar het is mooi dat Andy Houtkamp toch een beetje de rol van Luc overneemt. Um, wil je trouwens meekijken hier in de studio? Andy, jij ook hoor, maar ook alle luisteraars. Dat kan, dan ga naar radio1.nl en klik dan op de webcam. Radio 1, PNN Today. Ja, de eerste uh, marathon op natuurijs is een feit. In Noordlaren gingen vanavond de eerste fanatieke schaatsers van start. Gio Lippens uh, van langs de lijn, die is er ook. Die staat daar nou, vanaf 6 uur, een beetje te blauw bekken, Gio. Ja, ik sta behoorlijk te Blauwbek En gelukkig had ik die zelfgebreide trui heb meegenomen, want ja, die, uh, die van is gisteren. Hard nodig vandaag. Die, die mooie blauwe. Ja, ja zeker die. die mooie blauwe. <laughs> Hoe was het vandaag? Oh, het was leuk. Uh, eerste marathon op natuurreis is altijd wel een spektakel, Ook al zijn de echte toppers er niet. Want ja, die zitten allemaal in Oostenrijk op de Weijzenzee. Ja. Maar uh, ja, dat betekende dat ze het hier deden met de zeerijders. Nou, dat is een beetje de laagste divisie van het uh, Nederlandse wedstrijd uh, marathon schaatsen. Uh, de dames. Uh, en dan hebben we het ook niet over de topdames, maar over de regionale dames en uh, de veteranen, oftewel de masters zoals dat zo mooi heet. Nou, en daar zaten toch nog wel aardig wat oude namen bij uit het uh, marathon peloton van vroeger. Die uh, ...zich in ieder geval hier uh, hebben laten zien, uh, zojuist die wedstrijd die is net geëindigd, net gehuldigd. Rudy Groenendaal is daar de winnaar. Nou, dat is een echte schaatser die, uh, die we allemaal nog wel kennen uit het verleden. Mm -hmm. En, en jij bent daar, alles is natuurlijk klaar, hè, nu? Uh, maar jij, waar, ja, ja. Maar jij hangt daar nog een beetje rond. Ik hang daar nu nog een <laughs> beetje rond. Uh, uh, maar, maar het publiek is er nog wel. En uh, de mensen staan vooral erachter bij de koek en zopie. Uh, waar de snecht wordt verkocht. Uh, warme worst wordt verkocht. En uh, ja, laten we zeggen wat alcoholische versnaperingen. Ja. Want dat hebben ze toch wel nodig op dit moment hoor. En hoe heb, je, hoe heb jij de dag doorgebracht? Trek je het nog een beetje? Ja, aan de kant van de baan, uh, met name praten met, met, met veel oude coryfeeën. Uh, Jan Uitham. Die naam die zegt je waarschijnlijk niet zo gek veel, maar dat is de man nee. die de eerste verliezer was, de eerste verliezer, zo zegt hij het zelf, van de Elfstedentocht van 1963. Die Elfstedentocht die gewonnen werd door Rijnier Paping hij werd namelijk tweede. En die man die heeft al uh, in die tijd vijf Elfstedentochten uitgereden en is toch echt een grootheid. Nou, dik over de tachtig en die staat hier gewoon aan de kant uh, van de baan, ja, toch een beetje die rijders aan te moedigen, is een soort een soort eregast voor oh, die leuk. organisatie. Ja. En dat zijn wel leuke dingen. Dan, dan amuseer je je wel hoor, als je bij zo iemand staat. Hey, en, en, en hoe leeft het gevoel bij, bij iedereen daar dat de landelijke rijders niet mee mogen doen? Is het een beetje van ja, jammer. Het is niet anders of zijn ze er een beetje kwaad over? Nee, helemaal niet hoor. Ze, zijn, uh, ze vinden het steun voor die landelijke rijders, voor die toprijders. Want uh, zij, uh, ik sprak, ik sprak uh, zojuist met een van die deelnemers... Aan die wedstrijd bij de C-rijders die zegt van... ja, ik ken heel veel rijders die nu in Oostenrijk zitten... en eigenlijk dolgraag gewoon meteen naar huis gevlogen... om hier die wedstrijd te rijden. Want in Nederland op natuurreisrijden is toch altijd iets heel anders... dan uh, wanneer je ergens in Oostenrijk je uh, rondjes rijdt. Ja. Alleen het mocht niet, hè. De KNSB, de schaatsbond, ja. heeft gezegd... Jullie moeten Mag daar gewoon, gewoon blijven. Die wedstrijd moet beschermd worden. En uh, jullie mogen niet terug naar Nederland. Dus, maar ze vonden het wel prachtig, want dat betekende wel dat zij zich eens een keer in de kijker konden rijden. En ja, dat is toch een keer wat anders. En wanneer sta jij op het ijs, Rio? Of ben ja, of nou, ben je niet zo'n schaatser? ik ga maar niet meer aan beginnen. De... Nee, je bent niet zo schatter? Mm, meer een fietser. Ja, ja precies, merenfietser. Ja, ik ook hoor, ik ook. Gio ja, dank. Ga je nu naar huis of ga, blijf je nog ik, even hangen? Ik denk dat ik zo meteen een rustig richting huis ga. Goed, nou, tot snel weer. Dankjewel. Oké, okay, tot zo. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Een kleine stap van Gio naar de koningin. De koningin is jarig natuurlijk. Koningin Betrix is vandaag 74 jaar oud geworden. En daarmee is ze de oudste vorst die Nederland ooit heeft gehad. Iedere dag duiken we in bnn Today. de geschiedenisboeken in. Wie was nou voor Beatrix de oudste vorst van Nederland? Dat weet Fred Lammers, koningshuisdeskundige. Fred, goedenavond. Goedenavond. Wie ging onze koningin voor als oudste vorst ooit? Nou, tenminste, wie het, ja, wie het langst heeft geregeerd... dat was ja. Wilhelmina natuurlijk. Maar uh, dan heb je Willem III. Uh, die is 73 geworden en die heeft 41 jaar uh, geregeerd. Ja, ja, ja. ja. En hij was, ja, hij was 73, dus toen hij stierf. Ja, ja. ja. En nou... Um, nou krijgt onze koningin, uh, geloof ik, een 7,5 voor haar functioneren. Ik bedoel, iedereen is, is behoorlijk tevreden over haar. Dat was met Willem Dries, zat dat wel iets anders, hè? Nou, als we dan een enquête hadden gehad. Ja, ten eerste, bijna niemand kende hem. Hè? Ja, het was een tijd, natuurlijk. Je had geen radio en televisie. En kranten, ja, die uh, waren toch wel. ...prijzig gezien het tijdsleven uh, daar. Mm -hmm. Dus weinig mensen lazen een krant. Hè? Dus uh, heel veel mensen, ja, de, de grote massa, die wisten eigenlijk... ...ja, er de, de, de waren oranjes, maar je zag die mensen ook nooit. Want er waren streken in het land waar Wilmer III wel, wel 25 jaar niet was geweest. Dus ja, het uh, ja, de, de oranjehuis, dat was iets wat ver van bed stond. Ja. Maar, maar waarom was hij dan zo... Ik bedoel, heel veel mensen kenden hem dus niet... ...maar hij was tegelijkertijd ook heel erg impopulair. Ja, de mensen die hem kenden, nou, die, waren, hè? die uh, juichten niet over hem. Het was, het was een hele vreemde man, was het. En ja, die ook aanvallen van razenij had. Er is wel later was gezegd, het was duidelijk zijn afkomst. Want ja, bij, zijn moeder was een, een tsarendochter. En bij die Russische tsaren kwam heel veel uh, waanzinnigheid kwam voor. En, uh, dus, en dat, uh, ja, dat speelde bij hem ook. Hij kon buien hebben, dat hij helemaal buiten zichzelf was. En dan de meest vreemde dingen riepen eigenlijk. En oh, mensen aan het hof, die werden om de, de minste of geringste, werden ze zomaar ontslagen of de echte huid volgescholden. en aan de andere kant als hij weer een goede bui had, dan strooide hij met, uh, met onderscheidingen, hè? Dus uh, dan uh, kon je zo voor het minst op. Als je maar even je kleinheidje wat had gedaan en wat hem plezierde, nou, dan was je uh, zo kreeg je een hoge ridderorde, kreeg je, ja. Ja, ja, een uh, grillige man. En ik, ik begreep ja. dat hij ook wel koning gorilla werd genoemd omdat ja, hij zo brutaal was. Ja, bruisure verschenen, want ja, dat uh, da, da, da werd echt kermatiek op hem geuit. Want ja, ook zijn hele familie het was ook vreselijk, want zijn zonen, die had hij helemaal van zich vervreemd. Want ja, je had de oudste zoon, Kronprins Wilhelm. En die was dus eigenlijk verliefd op een, uh, op een gravinnetje geworden. Maar ja, dat was te min in zijn ogen. Ja. Later zijn zelfs verhalen verteld, uh, de, want hij verzette zich erg tegen dat huwelijk. Dat zij een buitenechtelijk kind van Willem III was. Want die had hij er ook heel veel gelopen. Van Prins Bennet kennen we er een paar. Ja. Maar uh, Willem III, die, uh, die spande toch wat dat betreft zeker de kroon. Ja, ja en daarbij was hij ook uh, niet al te aardig tegen zijn eerste vrouw, Sophia. Yep. Dat was een vreselijk Ja, al die huwelijken die waren in die tijd, ja, dat, dat, was zo, dat was allemaal gearrangeerd eigenlijk. Maar het was een vreselijk uh, huwelijk, was dat. Want, en nou, hij hij sloeg zelfs met een zweep. Sloegde, en soms ze, moest ze handschoenen de, dragen. Want het, uh, ze heeft heel veel geschreven. Elke dag schreef ze wel een paar brieven voor alle vriendinnen in Engeland. En ja. Daar heb ik ook wat, uh, wel, wat brieven van achterhaald. Dus een, van een paar van die vriendinnen. En, die en daar schreef ze dat ze werd geslagen met een zweep. En dat, dat schreef ze aan die vriendinnen ook. Dat, dat, dat, dat was haar uitlaatklep. Het waren echt heel veel... Dus, uh, ja, ze had nooit natuurlijk de bedoeling dat die brieven gepubliceerd zouden worden. Maar dan moesten ze uh, wekenlang lange handschoenen dragen... om echt de bonte plekken en de wonden op haar armen om die te verbergen. Toen dus zijn ze in 1855 gescheiden van tafel en bed. En ze ja. heeft nog geleefd tot 1877. En ja, de, de bevolking mocht er eigenlijk niets van weten. En uh, dus bij officiële gelegenheden dan kwamen ze samen het koningspaar. Maar verder leefde iedereen apart. Uh, zij leefde op Huis ten Bosch. En uh, Willem III die leefde hoofdzakelijk op het Loo in Apeldoorn. Ja, dus deze man die ooit de langste vorst, zittende vorst was, tenminste dan voor Bea, was een hele verschrikkelijke man. Was ook nog hartstikke lelijk en toch legde hij niet uiteindelijk natuurlijk aan met Emma. Uh, nou ja, toen was toen, hij. Hij legde met allerlei vrouwen aan. Toen, uh, toen zijn eerste vrouw nog leefde ook. Maar toen ze was overleden. Nou, toen is hij meteen op huwelijksjacht gegaan. En moet je denken: die mama is toen in de 62 was hij. En uh, nou, toen heeft hij Emma heeft die toen uh, weten over te halen. om met hem te trouwen. Lekker nou, jong blommetje. Ja, ja, het, het was. Maar, moet je denken: als je toen uh, zo 62 was. dan was je ook echt oud in die tijd eigenlijk. Ja. Ja. Emma was wat betreft. Kan je echt wel een was, Is ze geweest. Maar, <laughs> maar, maar ja, je moet wel zeggen dat zij er toch in is geslaagd. om het Koningshuis weer op de rails te zetten. Want ja. uh, toen zij regentest was ook een na de dood van de man. En toen is ze overal, is, uh, naar de alle uithoeken van het land is uh, uh, geweest. En toen zagen de mensen eindelijk zagen ze weer zijn oranje. Ach ja, ja. en een vrouw met zo'n prinsesje, dat vertederde de mensen wel eigenlijk. Dus ja, Emma is de, heeft wat dat betreft, heeft ze wel uh, haar uh, status verdiend. Ja. Koningin Emma, de gold digger, heeft in ieder geval het koningshuis gered. En uh, na Willem III weer een stuk populairder gemaakt. Daar komt dat kan je naar. wel zeggen, ja. Fred Lamers, dankjewel. En dan gefeliciteerd nog natuurlijk met de koningin. Ja, ja. ja, dankjewel. Ah, nee, dat was hem. Dat was wel Dario 1, The Today. Zometeen gaan we het hebben over het succes van Belgische tv-format. Zoals Mag ik U Kussen of Benidorm Door een Rond kwart voor tien praat ik met, uh, nou ja, toch nog steeds de knapste vrouw van Nederland. Katja Schuurman. En nog meer goed nieuws voor mannen die luisteren, want we volgen ook het sluiten van de voetbaltransfermarkt. Ik lees hier ook maar een tekstje op. Ik denk alsof vrouwen dat niet leuk vinden. Hè? Uh, dat hoor je rond half tien voor Roland van de Geer. Dus het sluiten van de voetbaltransfermarkt. Um, wil je trouwens naar de webcam kijken? Dan kan je naar radio1.nl en klik op de webcam. moments and all of us know that we're soon getting older and they won't ever come again There's tries and there's triangles and They can hurt you There's edges and star spangled Propaganda twisting everything round Is all be written in all zero. Intelligent people always talk in such beautiful words, but so unrewarded slip Sorry, la laatst nog live hier in de studio Tim Akkerman voorheen, direct natuurlijk, met non-zero. Vind je dat wat? En die houdt Tim Akkerman? Ja. ja, vond ik helemaal niet slecht. Ja, dat ja, was leuk. Leuk uh, om uh, naar te luisteren. Uh, duidelijk bovenliggende partij. Uh, die jongen. Ja. Goeie zanger. Uh, ik heb een kiekerroep open. Jij joh. <lacht> joh, <lacht> ook... praat het allemaal weer aan elkaar. denk ah, ik. Ja, ja. Joh. Uh, 30 minuten gespeeld. Want ik uh, heb wel wat verstand van voetbal. En daar zit ik uh, naar te kijken. Wedstrijd tussen Herenveen en Vitesse. In, in de Gelredoom. 0-0 de stand. En over bovenliggende partij gesproken. Herenveen is uh, beter. Heeft ook een paar kansjes gekregen. Maar de bal wilde er maar niet in. Het is een belangrijke wedstrijd. Kwartfinale. Nog twee wedstrijden. Je staat gewoon in de finale. Als je twee wedstrijden nog wint, met die vanavond erbij. Dus willen beide ploegen de nummer 5 Herenveen in de competitie tegen de nummer 7 in de competitie Vitesse. Toch wel graag winnen, spelen ook op zijn sterkst om het zo maar te zeggen. Maar de bal gaat nu weer over de zijlijn. Ik zei het al, Herenveen ietsje beter. Maar nog niet gescoord na ruim een half uur spelen, 0-0 bij Vitesse Herenveen. Naar die andere bovenliggende partij. En dat is Bridget Maasland. Goedenavond. Goedenavond. Dinsdag is het namelijk en dan is het altijd entertainmentdag bij ons. Um, jij zat laatst Bridget op de, de banken uh, te zeppen en toen viel jou wat op. Ja, ja. Niet alleen een avondje. Eigenlijk een, een tijd lang al valt het me op dat er heel veel bijzondere Belgische formats in Nederland worden uitgezonden. Wist jij bijvoorbeeld dat wie is de mol van Belgische makelaardij is? Ja, dat heb ik wel eens gehoord, maar dat was ik een beetje vergeten. Ja, ik dacht eigenlijk inmiddels, het is zo'n Nederlands succes. Dat, dat, ja. ja, omdat we er ook Nederlandse programma's uiteindelijk van maken. Maar uiteindelijk is de makelarij Belgisch. Ik moest ook even opzoeken. En sommige versies worden ook in het Belgisch uitgezonden. Zo hebben we sinds kort, dat is zonde van de zendtijd. Dat wordt sinds een week of vier ongeveer uitgezonden in Nederland. Maar over het algemeen maken we van de Belgische versies een Nederlandse versie. Als bijvoorbeeld het programma wat nu een paar weken loopt, Rambam. De Slimste Mens. Dat wordt nu niet uitgezonden, maar dat hebben we al een tijd lang gehad. En mag ik u kussen? Even wat fragmentjes daarvan. Uh, zonde van de zendtijd. Ja. Ik ben een... En jij lekker zo op naar bed. Ja, en uh, mag ik u kussen? Ja. Filip, mag ik u kussen? <laughs> ja. Dan het nooit zien, vrouwen. Ja en nou, god ik dacht eh, vooral budget aan de wat meer bekendere natuurlijk about plop. de plopper, de, plopper, de plop. de Blop. Precies, <laughs> precies. Ja, 3 ja, ja, Dat soort dingen allemaal. Alles van Studio 100 hè. Komt uit België, maar doet het heel erg goed in Nederland. Maar hè veel... bij het hond bijvoorbeeld. Ja, mama zo ook. ook. Ja, ja, ja maar, maar veel van die dingen zijn dus Mama Hond hebben we natuurlijk één op één gewoon volgens mij overgenomen. Ja. Maar veel dingen maken we wel onze eigen versie van. Dat RamBam dat is daar, basta, toch? Ja, klopt. Dus en sinds kort dus uh, inderdaad als allemaal in Nederland. Maar alles bij Studio 100, dat kan gewoon Vlaams of Belgisch blijven. Want kinderen vinden het net zo mooi in een andere taal. Ja, maakt niet uit. Nee. Ja, nou hebben we in Nederland uh, Patty Geneste, die al die succesformats van Nederland verkoopt. Uh, België ja. heeft Sue Green. Sue, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, jij verkoopt uh, de programma's van de drie grootste onafhankelijke tv-producenten van België. Uh, ja. Welke programma's verkoop jij zoal? Ah, wel dat uh, is eigenlijk dus uh, inderdaad de slimste mens. Um, uh, Tom Testerom dat is een uh, format die een beetje op uh, de wereld van boven en even uh, lijkt, maar dat een heel succesvol was in in Vlaanderen. Mm -hmm. Eeuwige Room, uh, blokken. Uh, de Pappenheimers, is eigenlijk alles wat van de, van de drie uh, grote productiehuizen, in, onafhankelijke productiehuizen in, in Vlaanderen uh, komt. Dat, uh, dat zijn moestijnvis, um, de mensen en, uh, en de philistijnen. Hmm. Er zijn uit veel programma's die wij in Nederland ook zo eigenlijk rechtstreeks uit kunnen zenden. zijn. Er zijn ook veel formats die in andere landen nog worden uitgezonden of na worden ja. gemaakt. Uh, eigenlijk vrij veel, dus uh, momenteel heb ik bijvoorbeeld een, een heel groot succes in Scandinavië, in, in Zweden en in Noorwegen... en ook uh, in Finland is juist op antenne gekomen. Dat is een uh, lokale versie in elke, elke land van, uh, van eeuwige roem. Dat is een heel toffe avontuurlijke realityprogramma... Uh, dat echt nu must-see uh, televisie, zoals we het noemen, in, uh, in, onze, in onze business. Dus must-see-tv in Zweden en in Noorwegen. Maar, maar wat, wat is het eigenlijk, eeuwige roem? Wat, volgens mij ken ik het niet dat uh, is eigenlijk ook op uh, op de op de Nederlandse Olympiën geweest, dus uh, een jaar of twee, drie geleden. Yeah. Dat is uh, dat is tien uh, vroegere sportkampioenen, uh, mannen en vrouwen, die uh, uh, die eigenlijk uh, dus een wedstrijd uh, spelen uh, tien weken lang um, om te vinden wie is uh, is de, de sportheld met die eigenlijk... Uh, Eeuwige roem. Ja, precies. Het gaat dan, een beetje sterrenslag bereiken. eigenlijk. Ja, Wat zijn de kwaliteiten dat iemand moet hebben om eeuwige roem te hebben? Dus doorzetten, concentratie, teamspurt en zo. Ja, het gaat, maar het is met oud topsporters hè? dat is het, het format. Voilà, het ja, absoluut. Ja. Ja. Dat is nee, we... een groot, groot succes uh, nu in Scandinavië. Ja, dat is niet zo'n slag, want dat was natuurlijk gewoon met niet-sporters, <laughs> nee, dat is heel dat, iets, dat, anders. Dat, nee. dat, dat is iets anders. Nou hebben wij natuurlijk een heel groot succes hier gehad met Big Brother. Is er ook een Belgisch format zo groot als Big Brother? Wat verkoopt het beste? Uh, momenteel is er een Belgisch format die heel heel goed verkoopt en dat is Benny Done Bastards. Ja. Dat komt van Productiehuis Shelter, dat is de dat maakt deel uit van Studio A, dus BMMA. Ja. En dat is uh, reeds in 33 landen verkocht, dat is uh, in twee jaar tijd. En uh, zoals jullie waarschijnlijk weten, heeft hij juist een Emmy ook gewonnen. Ja, dit is uh, Ook een uh, Golden rose in Montreux, frappeprijs. Dus het is echt uh, een heel groot succes. Even een fragmentje van Benny Dornbassert Weet er toevallig iemand wat dan een crusher is? Een crusher. <laughs> oh, dat is net toevallig, hè? Neem ik dat juist bij. Dan zal ik eens laten zien, hè? Dat is het, hè? Ja, ja, die, fantastisch, dit, dit is hè? zo. iets je ja. moet erbij zijn, vind ik. Je moet het gezien hebben, maar het is, het is een fantastisch programma, dat zeker. Ik kan me zo voorstellen, als ik uh, naar programma's als The Voice kijk of Ik hou van Holland, dat, dat zijn echt Nederlandse formats. dat kwam natuurlijk van John de Mol. Worden dat soort grote shows in België helemaal niet gemaakt? Moet het altijd simpel en misschien wel 1G-programma's zijn? Uh, die grote shows worden wel in België gemaakt, maar eigenlijk is, ik moet zeggen, uh, in het algemeen die zitten op de commerciële zender. die worden echt grote shows. En, uh, en in het algemeen koopt dan de, de zender een buitenlandse format, Zoals The Voice of uh, Ik hou van Holland. Oh, dus er worden of ook Nederlandse programma's gekocht en die, die worden dan uh, uh, Belgisch gemaakt? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Maar, maar hoe heet ja, ze dan? Wat, wat de zenders doen, ze, ze spelen op zeker. Dus uh, die soort van programma's die, die de, uh, de kleinere in de kleinere landen ze zijn altijd uh, op zoek naar zekerheid, op een bepaalde zekerheid. Dus ze willen kijkcijfers en, en een ja, ja. bewezen formulier hebben. Het moet Want gewoon bewezen over... zijn dat het hier werkt, en dan, dan durven die voilà, wel gedwongen. Ja. Ja, ja. Maar hoe, hoe heet het dan bijvoorbeeld? Ik hou van Holland, kan je niet zo in België uitzenden? Hoe, hoe noemen jullie dat dan? In België heet het uh, Zot van Vlaanderen en dus oh. ze hebben de formule overgepakt, ja. maar dan uh, in een Vlaams context. En wie is bij uh, jullie de, de Vlaamse Linda de Mol? Wie is dat? Uh, weet je wat? Ik weet echt niet. <laughs> nee, daar hou je niet mee, <laughs> mee bezig. Nee. Ja. Oh nee, ik dacht Bridget, die wilde nog wat. Oh maar nee, sorry, nee. Ja, ik, wilde, ik wilde nog heel veel weten, maar ik dacht dat jij even iets uh, wilde <laughs> vragen. Maar dat maakt helemaal niet uit, we pakken hem gewoon op. Ik dacht namelijk dat we nog een fragmentje hadden van een, een Vlaams programma. Wat wij ook hebben. Idol, ja Falling in love with you. Oh. Alright. Elvis. <laughs> Je hebt één ding echt bewezen. Elvis lives. <laughs> Maar hij is een beetje zijn stem kwijt. <laughs> uh, uh, ik wil je niet beledigen hoor. Uh, uh, maar echt toonvast kon ik het ook niet noemen. Ja, dat is natuurlijk gewoon idols. Hè? En dan sta je op de stip. Ja, dat, was, uh, dat was Jean Blote van, uh, van de jury van IDO. En er ja. zitten er ook natuurlijk een paar bij die niet kunnen zingen. Want dat hoort nou eenmaal bij het programma. Als je nou heel eerlijk bent, wie maken er nou betere programma's? De Nederlanders of de Belgen? <laughs> Is dat een vraag voor mij? Yeah. <laughs> uh, ja. Ja, dat, dat is moeilijk om te zeggen, want eigenlijk de de stijl is volledig anders. Dus uh, in België ze zijn een beetje meer voorzichtig met uh, met hun aanpak qua om een beetje meer wat moet zeggen, een beetje meer menselijk te zijn. Dus hier in België dus in Vlaanderen in, in is een een heel klein land. Uh, mm -hmm. Iedereen kent iedereen. Uh, en de, de BV's moeten wel een beetje voorzichtig zijn. Ja, maar dat, dat zie je bijvoorbeeld ook terug in, in de juries, toch? Dat is, gaat er allemaal wat gemoedelijker aan toe bij, bij IDOL ja, bijvoorbeeld. Ze, ze, ze zijn niet echt zo direct als, als bijvoorbeeld in Nederland of in, in Amerika of, of in Engeland. Het is echt, ze zijn veel meer voorzichtiger. Dus, uh, en dat, dat is, uh, het is een, een, een iets andere aanpak in, in België en ook in Scandinavië bijvoorbeeld. Uh, in andere landen dan bijvoorbeeld in Nederland ja. of, of Engeland. Daar je hebt ook zijn, wel eens combinaties, zijn, zijn direct, hè? echt uh, een beetje extreme. Zo heb ik een aantal jaar geleden Beauty in the Nerd gemaakt, uh, samen met een uh, Belgische presentator. En dan merk je echt dat er totaal anders wordt gepresenteerd. Het wordt dan ook ja. van ons verlangd, omdat de Belgen inderdaad iets minder direct zijn dan ja. de Nederlanders. Ja. Bridget, jij zou nooit kunnen presenteren in België, denk ik. dat, nou, nou, dat hebben we Ze toen dus ook ja, gedaan, gewoon. niet denk Jawel, maar dan ja. moet je er wel een soort van compensatie naast hebben. Een Belgische <laughs> presentator die het een beetje intoont. en ja. dan wordt het hier geaccepteerd en daar geaccepteerd. Ja ja, dat, dat lukt het wel. Goed, Sue Green, dus over het enorme succes van Belgische formers. Dankjewel en dankjewel. Bridget tot volgende week. Ja, dankjewel. dankjewel. En die uh, Nou, nog steeds 0-0 daar. Hè? Ja, 0-0. Nog geen doelpunt. Het is wel hoog tijd voor het doelpunt. Nou, nu is Vitesse weg. En uh, kan gevaarlijk worden als Ibarra aan de bal is. En de bal heel goed geeft. Daar komt hij. Ja, 1-0. Nou, nou, nou hey. is dat Oeh. geregeld of is dat niet Zo. geregeld? <laughs> Stanley Abora maakt uh, 1-0. Op een uitstekend aangegeven van Renato Ibarra. Het doelpunt dus voor Vitesse. Beetje tegen de verhouding in. Maar mooie aanval. Goed uitgespeeld. 41e minuut. Vitesse leidt tegen Heerenveen. Dat is eigenlijk precies wat de wedstrijd nodig had. Want uh, ja, het lijkt een beetje dood te bloeden. Heerenveen wel wat sterker, maar weinig kansen. En ook weinig kansen aan de kant van Vitesse. Maar die ene goede uitbraak levert dus een doelpunt op voor Stanley Abora En hij scoort 1-0 voor Vitesse tegen Herenveen. Zometeen Katja Schuurman, zij is weer helemaal terug met het trotsprogramma Nick tegen Simon. Uh, straks hoor je het gesprek dat ik vanmorgen met haar had over haar carrière en over de keuzes die zij maakt. Als, je, als het gaat over bewuste keuzes, dan is de bewuste keuze wel eigenlijk altijd dat ik niet te veel vast wil zitten. Ik heb bij BNM bijvoorbeeld heb ik zeven jaar gezeten, maar heb ik eigenlijk nooit contracten langer dan een jaar willen tekenen. Exit Holland. Dat straks dus, kwartjes Schuurman rond kwart voor tien. Maar eerst Exit Holland. Iedere avond mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Jan Albert Hoodsen die woont in mexico stad. De stad die langzaam maar zeker in een hele grote vuilnisbelt aan het veranderen is. Dat klinkt niet lekker, Jan Albert. Nee, dat klopt. Nee, wat is er aan de hand? De regering van Mexico Stad heeft in december besloten dat uh, per 1 januari dit jaar een van de grootste vuilnisbelden ter wereld, dat is Bordeaux Poniente, uh, gesloten moet worden. En uh, ze zijn alleen niet zo slim geweest, want ze hebben niet aan een alternatief gedacht. Dus we hebben op dit moment helemaal geen ruimte om ons vuilnis kwijt te kunnen. En waarom moest die gesloten worden? Nou, De burgemeester van Mexico-stad uh, wil zichzelf graag profileren als een klimaatkampioen. Mm -hmm. Dus die wil uh, met alle geweld de CO2-afdruk van zijn stad naar beneden halen. En hij dacht: Nou ja, als ik die vuilnisbelt uh, sluit, dan gaat <laughs> ja, er 2 simpel. miljoen ton. Ja, ja? ga verder. Dan gaat er 2 miljoen ton van de CO2-uitstoot af. Uh, dus hij kon niet wachten om hem te sluiten. Maar ja, hij had uh, helemaal niet nagedacht over wat er dan moest gebeuren. En nu, hoe ziet het er bij jou uit uh, voor je huis of in jouw omgeving? Nou, bij mijn huis op zich merk ik er uh, vooral wat van. Met het feit dat de vuilnismannen die normaal gesproken met hun bakfiets iedere dag langskomen, ineens niet meer dagelijks langskomen omdat ze nu veel verder weg moeten rijden om hun vuilnis kwijt te kunnen. Mm -hmm. Maar in Mexico-stad zelf zijn de afgelopen weken op allerlei plekken, ook in het toeristisch centrum, ineens uh, hopen met, met vuilniszakken ontstaan. Zelfs voor het uh, monument voor de vader des vaderlands Benito Juarez. En dat hebben we echt, dat heb ik echt nog nooit gezien sinds ik hier woon. Maar een leuk idee van die burgemeester, maar wat nu? Wat, wat, wat moet er gebeuren? Waar gaat het vuil naartoe? Ja, dat is dus een grote vraag, maar dat weten we zelf ook niet. Uh, er was een plan om vier nieuwe vuilverbrandingen aan te leggen, uh, of te bouwen. Maar uh, dat, dat plan is op een gegeven moment getorpedeerd. Nou, toen dacht de burgemeester van, nou, dan kunnen we ons wel vast wel dumpen in de omliggende deelstaat. Er staat door de Mexico, maar daar zit een concurrerende regering aan de macht en die had er ook helemaal geen zin in. En bovendien uh, willen de burgers in, in andere deelstaten dat helemaal niet uh, oppikken. Dus die blokkeren wegen waar de, waar de vuilniswagens uit Mexico stad naartoe komen. Ja, dus waar we op dit moment ons vuilnis kwijt moeten, ja, niemand die het weet. Ja, dus het lijkt een beetje op, op die situatie toen in Napels, hè? Uh, ja, klopt. Het de stad slipt ook dat helemaal dat, dicht. Uh, dat wij uh, uh, ons vuilnis niet naar Rotterdam kunnen sturen. we hebben eigenlijk geen oplossing. Ja, nee, Rotterdam schoot toen te hulp of zo? Hoe zat het ook weer? Ja, ja Rotterdam heeft toen gezegd, nou, wij kunnen, uh, jullie kunnen wel schepen met vuilnis naar onze haven toe sturen en dan uh, verwerken we het nee. wel hier. Ja. Maar goed, wij, uh, wij zaten dus te rekenen op de, op de hulp van Estado de Mexico, die andere deelstaat. staat. Maar goed, die willen dat dus niet. Uh, en nou zijn er dus allerlei illegale dumpplaatsen waar mensen hun vuilnis dan maar kwijt uh, proberen te raken. Maar ja, dat is natuurlijk uh, geen, geen permanente oplossing. Dus ja, wat ga je doen? Verhuizen dan maar naar een andere deelstaat. Ja, nou ja, in ieder geval hopen dat er uh, iemand snel met een oplossing <laughs> komt. Want uh, ja, uh, uh, nu op dit moment he, hebben ze de hoogste nood weer even geledig. Maar dat duurt maar even, want zometeen dan krijgen we echt een probleem. Gewoon zelf in je tuin verbranden, toch? Zoiets. Ja, nou, dat doen de Mexicanen sowieso al heel oh. vaak. En uh, we dumpen op, uh, op plekken waar dat niet mag, daar zijn ze ook heel oh. goed in. Jan Albert in midden in de stank naar Mexico-stad. Succes en sterkte. Half tien is het... Uh,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 Banken zijn bereid 70% van de Griekse schulden af te schrijven. Dat zegt ING-topman Homme tegen de NOS. Een deel van de schuld wordt kwijtgescholden. Een ander deel wordt omgezet in een langer lopende lening met een lagere rente. De Grieken hoeven alleen nog maar ja te zeggen, al dus de ING-topman. In New York praat de VN-veiligheidsraad over een nieuwe resolutie tegen Syrië. In een concepttekst wordt president Assad opgeroepen om op te stappen. De Verenigde Naties zijn niet van plan om buitenlandse troepen te sturen. Het is de vraag of de resolutie wordt aangenomen. Rusland is fel tegenstander en noemt het een stap in de richting van een burgeroorlog. En het dodental als gevolg van de kou in Europa is opgelopen tot 60. De meeste doden vielen in Oekraïne en Polen. Het zijn vooral daklozen, maar ook mensen die omkwamen... door koolmonoxide van kapotte kachels. De kou is voorlopig nog niet voorbij. In Polen worden temperaturen voorspeld van min 20 overdag tot min 30 s'nachts. En dat waren de hoofdpunten van nieuws. Andy, wakker worden. Daar nou, ben ik wel de hele avond, dat begrijp je. Zeker als ik bij BNN zit. Het is 1-0 voor Vitesse. We zitten in de extra tijd... Van de eerste helft die drie minuten bedraagt. En nu een klein beetje een opstootje. Gele kaart, wat geruzie uh, uh, Vrije trap in ieder geval. De gele kaart is voor de maker van het doelpunt. Aborda van Vitesse. Die uh, ging er iets te hard in. En uh, ja, het is was tegen de verhouding. in We zitten in de extra tijd die drie minuten duurt vanwege de blessure. Die uh, Ramon Zomer heeft opgelopen. Al uh, heel snel in de wedstrijd na vijf minuutjes. En dus uh, gaan we zo dadelijk rusten. En ik neem aan met een 1-0 voorsprong voor Vitesse tegen Heerenveen gaan we verder hier in de studio, Roland van der Geer. Uh, ja, nog uh, nou, iets minder dan anderhalf uur. Dan is het klaar, hè? Ja. Met de transfers. Het is rustig. Ja is rustig. En herhaal nog even wat je zo net hier zei rond half negen. Wat nou, was er in het kort? Laten we, we beginnen met uh, toch uh, het nieuws uit Amsterdam. Dat meneer El Hamdooui toch bij Ajax dreigt te blijven. Dat wordt nu van alle kanten bevestigd. Mm -hmm. um, laten we het even reconstrueren. Hij wilde zelf wel uh, zijn, zijn handtekening zetten onder een meerjarig contract bij Fiorentina, club uit de Serie A. Ja. Maar uh, club en El Hamdooui bereikten met Ajax geen overeenstemming over het ontbinden van het contract. Dat zou kunnen gaan. Over de schadeloosstelling die El Hamdooui wil hebben van Ajax, omdat hij vindt dat hij imago-schade heeft geleden. Omdat Ajax hem natuurlijk naar het tweede elftal heeft gedaan. En dat uh, ja, zijn imago daardoor een flinke deuk heeft gehad. Verder zou er uit uh, um, Florence een betaling komen en een bankgarantie. Beide zijn niet op tijd gekomen. En uh, het lijkt erop, omdat in Italië de bureaus allemaal om zeven uur uh, uh, dichtgaan. Mm -hmm. Dat die transfer dus gewoon niet doorgaat. En dat Elham Hamdoui dus gewoon bij... Uh, bij uh, Ajax blijft. Wat ik me altijd afvraag dan, dan zit je daar natuurlijk, hij, ja, hij zat er al niet lekker nu zit hij er dus straks nog minder lekker gaat hij zich, hoe gaat het dan bij voetballers ga je dan op een gegeven moment maar ziek melden of zo? Nou dat heeft, dat heeft hij natuurlijk wel wat meer gedaan uh, dan normaal al ja. het afgelopen half jaar want het is natuurlijk een opgave om altijd maar met het tweede elftal te trainen en geen wedstrijden te spelen. Maar gaat hij uh, dat dan nu permanent doen? Ja yes. dat, je, je kunt je kont tegen de krip gooien maar je moet wel fit blijven. Uiteindelijk komt er natuurlijk aan een half jaar ook weer een eind en zul je misschien wel weer eens een nieuwe kans krijgen. Ja Ajax zal hier natuurlijk ook niet blij mee zijn. Um, Ajax wilde ook van zijn salaris af. Wilde eigenlijk van dat hele probleem af. En nu blijft het binnen de club. Ja, en hij zal zeggen, ja, ik krijg mijn geld. Dus ik kom keurig opdraven op trainingen. Maar je maakt geen deel meer uit van de toekomstplannen. Dus wat doe je er? Het is gewoon lastig. En inderdaad, als je dan uh, een keer op je lip bijt, dan denk je, nou, vandaag maar even niet trainen. Ja, ja. Morgen maar weer een keertje. Ik, ja, dat, ja, het ja, bedoel, is zo koud. Nou, dus laat maar. Niet, precies, dan ja. rij ik vandaag maar eens een keer niet in die uh, auto van de club naar, uh, nee. naar Ajax. Ja, is, het is ontzettend vervelend. Overigens gaat um, bij ons straks na tiener Jero Directeur van Ajax uh, het een en ander nader toelichten. Maar dit is, dit is een heel raar verhaal. Uiteindelijk zou je ook kunnen zeggen: ja, er zit nu ook wel wat bij, bij, uh, bij de, de Italiaanse club, natuurlijk, die de zaken niet opstuurt en betaalt die het moet betalen. Maar men wilde ook vanuit het kamp El Hamdoui wel weer het onderste uit de kan. En uiteindelijk zul je toch ook moeten beseffen: ik wil hier een keer weg winkeltje beginnen. Ja. Misschien is het altijd, wat is het er verder nog in die andere 2,5 uur? Uh... Ja, nou ja, goed. Als ik herhaal wat ik uh, moest, hè, vertelde om half negen, ja. dan zit de meeste activiteit toch deze dag in Enschede. Daar waar Janko verkocht werd aan Porto en Plet... en Verhoek overkwamen van Twente en Ado. Daar zit dus echt de meeste beweging. Buizen zou vanavond als een Belgische linksback nog naar Sulte Waardig gaan. En men loopt nog te leuren met Bayrami. Speler uh, die uh, uit Zweden komt en naar West Bromwich Albion zou kunnen. Wat nog wel leuk is rond Twente... is dat er toch ook nog wel het verhaal is dat Tadic, de vleugelspeler van Groningen, rond is. Maar niet per direct, maar dan aan het einde van het seizoen... maar dat er wel een heel goed bot is gedaan. Ja, verder heeft Irakles, Bulterman en Gouray gekregen... van Twente als compensatie, naast een, een sommetje geld. Smollerek komt bij ADO als nieuweling, de oud-Vijenoorder... samen met Milan Lalkovic, die naam heb ik nog niet genoemd. Maar ADO huurt nog een aanvaller van Chelsea. Daar heeft het sinds kort een samenwerkingsverband mee. En deze 19-jarige jongen komt dus ook naar, naar Den Haag. En het verhaal Narsing, dat heb ik ook... Ook nog genoemd. Dat is een jongen die nu bij Andy aan het voetballen is. Die uh, als speler van Veen gaat niet naar Ajax. En Utrecht, tenslotte, zou na het uh, afzeggen van uh, Evander Snow... die dus heeft gezegd, ik blijf bij RKC, want die club heeft mij zo geholpen... die blijf ik trouw, wel Sidrik van der Gun hebben vastgelegd. Maar dat moet nog wel in kannen en kruiken komen. Ik heb het allemaal onthouden. Echt kan ik zo over Wat zei je ja. als tweede dan? Ja, nee, ja, niet nu. Ik ben nee, even bezig. Oké, okay, oké. Okay. Dank, Ronald van der Geer. Okay. Straks natuurlijk veel meer hierover in Langs de Lijn. En uh, zometeen Patje Schuurman. Maar eerst Tom Petty. MUZIEK She grew up in an Indiana town and a good looking mom She never was around but she grew up tall and she grew up right With them Indiana boys on an Indiana nines But I got to keep moving On Keep moving on Last dance with Mary Jane One more time to kill the pain I feel something creeping in And I'm tired of this town And the Mary's Jane, last dance. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Morgen, dan begint Marco Pastors aan zijn nieuwe baan. De oud voorman van Leefbaar Rotterdam en oud wethouder wordt superambtenaar van Rotterdam Zuid. Hij moet het uh, stadsdeel uit het slop gaan trekken. En wij dachten: superambtenaar Superman. Meneer Pastors, een hele goede avond. Goedenavond. De superman van Rotterdam-Zuid. Stel, morgen dan trekt u uw cape aan en u vliegt over de wijk en u ziet een typische, daar een typische bewoner van Rotterdam-Zuid. Wie ziet u dan? Hoe ziet hij eruit? Ja, uh, nou, dat zijn er natuurlijk heel veel, want er wonen hier uh, 200.000 mensen. Ja. Uh, maar kort en goed uh, kun je wel zeggen dat er uh, te veel mensen uh, niet aan het werk zijn. Uh, dat er ook heel veel arbeidsmigranten uh, wonen, die uh, wel aan het werk zijn. Wat gek is als je erover nadenkt. En ook heel veel jonge mensen. Want uh, Rotterdam is uh, uh, een stad uh, die, die steeds jonger wordt. Ja. Uh, maar die naar school gaan en daar uh, te vaak geen diploma halen... of het verkeerde diploma. Ja, dus, en uh, daar moet wat aan gebeuren. Dus u als superman die vliegt over die wijk... en u ziet daar die typische Rotterdam-Zuidenaar. En die is misschien werkloos of is een jongere die uh, te veel te vroeg de school verlaat. En dan vliegt u er wat door met uw keepje en dan zijn we tien jaar verder. En hoe ziet dan de typische Rotterdam-Zuidenaar eruit? Nou, dan om, om het heel uh, uh, kort te zeggen... dan, uh, dan uh, uh, volgende mensen opleidingen waar je wat aan hebt op, op scholen waar ze ook echt van leren. Hè? Dus met, ja. met goede leraren, beter dan nu. En dan zijn er ook gewoon veel meer aan het werk. Ja, ja, dat klinkt natuurlijk dat klinkt ja, heel simpel. Ja, goede scholen, meer aan het werken. Dat klinkt heel simpel. De tijd van de spectaculaire uh, verhalen, die is wel een beetje ja. achter de rug. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik ben, ik ben geboren in getogen in Amsterdam. Maar ik ken Rotterdam-Zuid niet. Maar als ik u zo hoor praten, dan uh, mis ik daar misschien ook niet al te veel aan. Maar u woont zelf in die, in die wijk, in Rotterdam-Zuid. Wat is nou volgens u het grootste probleem van die wijk? Nou maar je. De, de, Mis je er veel aan? Het is gewoon een heel groot uh, woongebied. En het is een uh, woongebied in een grote stad in Nederland. Dat in de jaren 50, 60 grotendeels is opgebouwd. En mm -hmm. dat, dat horen gewoon arbeider, arbeiderswijken te zijn. Uh, en daar is helemaal niks mis mee. Dat is hartstikke leuk. Uh, daar kun je gewoon alles. Uh, nee, wat maar er maar... is kennelijk wel een hele hoop mis mee. Want daarom gaat u als superambtenaar nou, aan de slag. Dat is natuurlijk wat er een beetje is misgegaan. Uh, uh, de, de arbeiders zijn een beetje uh, de stad uit verhuisd. En. De, mensen die, nou de werkelozen, zal ik maar zeggen, die, die, die zijn er een beetje blijven wonen. Ja. En uh, waar je weer voor moet zorgen is uh, dat, dat, dat elke wijk, waar dan ook in Nederland... maar zeker in zo'n grote stad, uh, dat dat gewoon een, uh, een, een mooi woord, een vitale wijk wordt... Ja. waar uh, genoeg mensen wonen die gewoon zelf aan het werk zijn. En dan kun je die mensen die problemen hebben en geen werk kunnen vinden uh, er best bij hebben. En dat is wat er met Zuidweer uh, uh, moet gebeuren. En dat is... Uh, als je het op die manier zegt, is het misschien iets minder spectaculair dan wat een heleboel stedenbouwkundigen ja. enzovoort hopen. Ja. Maar aan de andere kant zou je zeggen, voor de mensen die, er, uh, die daarin wonen, is dat wel heel erg fijn. Ja, ja. U gaat in ieder geval u gaat die, die armoede aanpakken, die verloedering aanpakken. En, en dat als superambtenaar. U wordt natuurlijk nu al niet goed van die term, want die is, uh, wordt al zo vaak gebezigd. Uh, de, ja. de vraag is, hoe gaat u dat aanpakken? Ja, dat is uh, de, het programma, uh, de, de, daar is van gezegd, dat is ook heel goed uh, door, door het College van Rotterdam vastgesteld en door het Rijk en door uh, corporaties enzovoort. Dan, dat kon wel eens twintig jaar uh, gaan duren. Hè? Dus het is niet iets uh, waarvan is gezegd van nou, dat, dat gaat beginnen en dan is binnen twee maanden door van alles uh, zichtbaar. Nee, maar kunt u, maar u maar iets, is... iets, iets concreet aangeven wat u gaat doen? Nou, uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, uh, de, Mensen aan het werk. Hè? Als, je, als je nu kijkt hoeveel arbeidsmigranten hier zijn en blijkbaar toch werk kunnen vinden, uh, die gun ik dat van harte, uh, maar ik gun het onze eigen uitkeringsgerecht nog meer. Ja. En dat is wel uh, een van de dingen waar ik het eerst mee bezig ben. Tegelijkertijd komt er ook nog een nieuwe schoolvakantie aan en het zou ook fijn zijn als een heleboel leerlingen die nu naar een volgende school gaan, uh, de komende maanden, een bestandige keuze maken. Maar gaat u, gaat u letterlijk met, met werklozen praten? Gaat u met, met schoolverlaters uh, drop-outs praten of met hun ouders? Nou, het is, dat, dat ga ik zeker ook doen. Uh, maar de, de, voor al dit soort dingen zijn er natuurlijk uh, instanties. Uh, we hebben scholen, oh. we hebben een sociale dienst, we hebben een UWV. Uh, we hebben werkgevers uh, uh, die uh, daar ook wel uh, het, het, het goede van inzien om ook... Uh, uh, Nederlandse uitkeringsgerechtigden uh, aan het werk uh, te krijgen. En daar ga ik ja. natuurlijk vooral uh, uh, mee praten. U gaat vooral die mensen aanzwengelen en uh, zeggen dat zij het werk moeten doen? Precies, precies. Ja. En die hebben tot nu toe altijd net de verkeerde afweging kunnen maken. Van nou ja, als het zo moet, dan doe ik daar gewoon niet aan mee. Ja. En ik ben er wel van overtuigd dat als je het net een beetje anders uh, doet, dat ze zeggen... ja, maar als je het zo zegt, dan is het eigenlijk wel heel verstandig. En uh, daar gaan wij ook een bijdrage aan leveren. En nu krijgen ze te maken met superambtenaar Marco Pastors. Heel veel succes in uw nieuwe baan. Nou, dank u wel. Ja, heeft u er zin in? Ja, enorm, enorm. Ja, er zijn mensen die denken van zoiets doe je niet vrijwillig. Maar dat kan ik wel garanderen. Ik heb echt geheel vrijwillig me aangemeld. Goed, ik wens u heel veel succes. Marco Passers, dank u wel. Dank u. Oké. Okay. Ja, dan gaan we naadloos over Marco Passers naar Katje Schuurman. Die is namelijk weer helemaal terug in de schijnwerpers. Vanaf aanstaande zaterdag dan presenteert ze het nieuwe trosprogramma Nick tegen Simon, waarin zij de scheidsrechter speelt. We hebben iets van een presentatrice-slash-scheidsrechter... Scheidsrechter. Uh, scheidsrechter. Oh. Ah, YouTube! YouTube! Wow. Nodig. Ja. En dachten we na vijf, zes, zeven presentatrices te hebben opgenoemd aan Katja, dames en heren. Katja Schuurman! Heb jij nog wat leuks te zeggen? Je ziet er waanzinnig uit. Dat zei ik al. Ja, oh ja jij nou, oh, dat was het. Ja, en ik uh, sprak met Katja vanochtend uh, um, over haar programma. Het was tijdens een perspresentatie. En er was een hele hoop pers. En daar was ik ook bij. Um, ik sprak met haar dus over haar programma. Maar eigenlijk ook vooral over haar imago. En over haar carrièrekeuzes. En als je nu naar de webcam kijkt. Dan zie je Katja ook. Maar dan in een verkort filmpje van dit gesprek. Ik, ik heb het net gezien, dit programma. En wat me vooral opviel is dat jullie heel veel lol hadden. Ja, dat is echt zo. Ik vind, vond het heel erg leuk om te doen. Voor mij was het echt voor het eerst dat ik in een studio stond, echt een studioprogramma stond te presenteren. Meestal, nou ja, eigenlijk altijd, ging ik met de camera op pad, op reizen, op locatie en dan kijken wat er gebeurt en improviseren. Dus ik had ook, ben vaker gevraagd voor uh, studioprogramma's en ik heb altijd gedacht, nou ja, weet je, dat is volgens mij niet echt iets voor mij. En ik had het idee dat is zit je heel strak in zo'n format vast en dan uh, met, met de met voorgeproduceerde tekstjes. En dat is in dit programma echt niet aan de orde. Dus ik... Uh, nou ja, je ja, stond de dansen op tafel. Ja, onder andere. Ja, ik, ik, ik moet duidelijk die spellen uitleggen. voor de rest mag ik, heb ik heel veel vrijheid om te doen wat ik wil. En uh, grappen te maken. En, uh, en gaan we jou misschien ook nog wat meer horen zingen? Want af en toe deed je nu een, uh, hier en daar een fladdertje? Nee, mij is vriendelijk verzocht om dat, <laughs> om dat niet te veel te doen. Nee hoor, dat is ben, een... ben je geen zangeres meer inmiddels? Nee, joh. Ik, nee, dat heb ik al heel lang niet meer, hoor. Ik vind dat heel jammer, want ik vind zingen echt heel erg leuk. En ik vind optreden ook heel erg leuk om, om zo'n zaal binnen te komen... En dan, waar mensen nog een beetje zo afwachten, staan te kijken... en dat je dan iedereen moet inpakken totdat iedereen losgaat. Dat heb ik echt met heel veel plezier gedaan met uh, Linde Roosjes. Ik heb natuurlijk met name en daarna ook nog kort solo... Maar het is jammer genoeg gewoon niet mijn grootste talent. Dus uh, ik doe, doe af en toe zing ik mee, zo'n beetje op de achtergrond. Maar het, het kan dat ze dat in het geluid wat hebben weggedraaid. Laten we het hebben over. Um, uh, uh, het is grappig als je nu de bladen openslaat, over, over, over dan is het dan koppen veel bladen. Katja is helemaal terug. Voelt het ook een beetje zo? Een soort comeback? Nou, Ik, ik heb niet het gevoel dat ik heel erg ben weg geweest. Ja, ik heb inderdaad de afgelopen anderhalf jaar wel echt niet veel gedaan qua op televisie of uh, weet maar je waar was je al? Ik bedoel, je was natuurlijk <laughs> Nederlandse meest gezien, graag gezien de dame en in één keer was je voor ons het publiek. Je was weg en je ja? werd gemist. Is dat nou? Ik vind het heel leuk om te horen dat ik gemist werd. Maar nou, in mijn beleving, kijk, ik ben wel, ik ben absoluut de eerste drie kwart jaar na de geboorte van mijn dochter ben ik. Ben ik ook echt. Ik heb in mijn tuin gezeten met, met, met, met, met, met mijn baby op schoot. En we zijn op reis geweest met, met het gezin door Zuid-Amerika getrokken bijna twee maanden. Dus dat onder andere heb ik gedaan. En met heel veel plezier heb ik even helemaal geen programma's of films of zo gemaakt. Maar tegelijk, ik moet eerlijk zeggen, ja, maar ik doe mijn werk met heel erg veel plezier. Maar, maar mijn is niet mijn leven alleen of zo. Dus ik beleef het ook niet op die manier. Het is niet dat ik denk, oh, ik ben terug, hè, eindelijk. Ik heb in die tussentijd sowieso met mijn stichting Return to Sender heel erg veel gedaan. En ik ben nu weer druk bezig met, met, met een nieuwe programmaformat. De film Blackout is net in première gegaan. Ik heb net een ander filmpje gespeeld, Club van de Lelijke Kinderen. Dus ik voel dat niet op die manier... Zo. Als je een beetje kijkt naar jouw uh, carrière, is het een heel raar verlopen eigenlijk. GTS-T, BNN, De Muze van Theo van Gogh, hele serieuze films gemaakt. Daarnaast weer hele andere dingen gedaan. Uh, We hebben net vijf gewerkt, RTL 4 dan nu. Weer, meer richting de entertainment volgens mij. Ja. Uh, um, maak je echt bewuste carrièrekeuzes of overkomt het je? Nou, beide niet. Kijk, het is niet dat het me zomaar overkomt en dat ik wacht tot er alleen maar wat er op mijn pad komt. Nu is het wel zo dat dit programma en ik tegen Simon, dat kwam wel gewoon op mijn pad. En er werd gevraagd, zou je dat willen doen? En ik moet eerlijk zeggen, in eerste instantie dacht ik, nou, wat denk je zelf? Dat lijkt me nou echt helemaal niks voor mij. En, en waarom niet? Ja, ten eerste dus wat ik zei, een studioprogramma. Dat, dat uh, had ik nooit gedaan en daar voelde ik me niet echt uh, heel erg toe aangetrokken. Plus, ja, uh, weet niet, met de Tros. met de denken, Simon, met de muziek. Ik weet het niet. Ik, ik oh, kom moet op Katja, dat, dat, dat, en ja. weet ik veel. Ja. Tros en Katja, dat, dat, dat zie je. Maar het blijkt, een hele, het blijkt in, deze, in deze versie hartstikke goed te passen. Ik ben daar op die manier ook niet mee bezig. Ik vind het ook heel leuk dat ik nu niet vastzit aan een zender. Dat ik een beetje zo over de zenders heen kan fladderen. Er zijn nu een aantal programma-ideeën, die zijn weer bij twee andere omroepen. Dus het is, ja, ik ben op die manier niet, niet gebonden. En dat vind ik heel fijn. Ik heb wel, als, je, als het gaat over bewuste keuzes, dan is de bewuste keuze wel eigenlijk altijd dat ik niet te veel vast wil zitten. Ik heb bij BNM bijvoorbeeld heb ik zeven jaar gezeten, maar heb ik eigenlijk nooit contracten langer dan een jaar willen tekenen. Omdat ik het gevoel voor mezelf wil hebben, wilde hebben altijd. En nog steeds dat. Ik wil morgen mijn koffers kunnen pakken. En, uh, ja, Waarom is dat belangrijk, dat gevoel? Ja, ik weet niet. Dan dingen benauwen me misschien dan iets te snel. Of dat je denkt, god, is het al, het is allemaal, dan wordt het allemaal te overzichtelijk. En, uh, ja, dat is, dat is niet spannend. Nee, daar, daar, daar ben ik dan misschien iets te rusteloos voor. Is dat een belangrijke... Um, uh, ik vroeg me af, namelijk laatst... Ik zat met wat vrienden in de kroeg en toen hadden we het over... Jou eigenlijk. Ja. Wat het op neerkwam is, wij hadden besloten voor onze generatie en waarschijnlijk voor heel veel generaties eronder en boven. ben jij gewoon het lekkerste wijf van Nederland. Punt. En um, dat verbaast je ook niet, neem ik aan. Nou dat... ja, het is wel eens vaker gezegd. Ja. Precies. Ja. En Ik vroeg me af in hoeverre dat, dat je dat meedraagt, het is natuurlijk een imago dat je hebt, dat dat, dat meebepalend is voor de keuzes die je maakt. Wellicht... In het begin van mijn carrière... Maar dat is alweer, Ook weer echt 17 jaar geleden ongeveer. In het begin ging ik um, wellicht nog voldoen aan dat wat mensen leuk voor me vonden. En, en, en, en dat was dan meer het, het hele spontane springen in het veld. Wat, wat, ik, wat ook een onderdeel is van wie ik ben. Maar... Um, op het moment dat daar alleen maar aanspraak op wordt gemaakt, dan vind ik het niet meer interessant. Want het is, een, uh, zoals ik zei, een deel van wie ik ben. Dus ik vind uh, ja, het wel heel plezierig om, om ook dingen te doen die me op een andere manier uitdagen en inspireren. Ik kan me namelijk ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van, ja, nou weet ik het wel. Ja. Hartstikke leuk, ben ik al 15 jaar. En dat je juist misschien gaat denken, uh, weet je... En uh, ik ga dus niet ineens met een kooltrui alleen maar heel erg serieus uit mijn ogen kijken en, uh, en, en moeilijke vragen stellen. Ja. Of juist tegenovergesteld, uh, fuck het hele uiterlijk. Ik, ik doe precies wat ik wil. En als dat ja. alleen maar heel, heel erg whatever plat is, dan doe ik dat lekker. Ja, als ik dat leuk zou vinden, dan, dan zou ik dat doen. Maar daar zou ik niet genoeg bevrediging uit kunnen halen. Ik, uh, ik vond absoluut dit, dit programma Nick tegen Simon is echt het leukste programma... wat ik een jaar heb gedaan. Zie je mij jou ooit op tv in een koltrui presenteren? Nou ja, wellicht, maar eigenlijk als ik een... Nee, er zijn nu een aantal ontzettend leuke uh, ideeën voor wat serieuzere interviewprogramma's. En ik hoop toch dat ik me niet laat verleiden om dat in een kooltrouw te doen, zeg. Om een beetje serieus genomen te worden. Je zegt net van ja, het, het, het, het, het, het, het, het, het houdt ergens het midden de keuze die ik maak tussen het overkomen en het is gepland. Als je nu nadenkt over nieuwe programma's die je doet, wat is dan belangrijk? Wat weegt ermee in je keuze? Nou, wel heel erg mijn, mijn eigen nieuwsgierigheid. Dus um, ik heb op een gegeven moment bij BNN ook... Uh... Toen had ik het programma, ik kwam bij BNM met het programma Katja ZKM. Dan ging ik ook op bezoek naar allerlei dingen om de wereld een beetje te begrijpen. Daarna Mission Unfindable, op bezoek naar onvindbare zaken... als uh, van Osama Bin Laden tot Verlichting. En dat waren hartstikke leuke programma's, daar was ik ook echt heel blij mee en trots op. Maar op een gegeven moment zei de toenmalige uh, directeur Laurens Drielich... hé, hey, uh, deze programma's scoren heel erg leuk in de, in de leeftijdsgroep 60+. Plus. Dus uh, als je je nou een beetje gaat ontwikkelen in je eigen tijd... dan gaan we nu weer een programma doen, wat een beetje in de doelgroep uh, past... En toen deed ik volgens mij sterren slag in de sneeuw. Ja, dus je kan niet helemaal doen wat je zelf wil. Jawel, zeker wel. Maar, maar als, als, als je me vraagt wat, wat voor dingen wegen er mee in de keuze die je maakt in je werk, dan is dat wel wat mij inspireert. En waarvan ik en, en waar. Nou weet ik niet meer waar ik naartoe wilde. Ik stel een laatste vraag. We, ja. moeten, we moeten het toch ophouden, want de persdame staat achter je te wapperen. We zitten hier in een soort uh, rare, uh, mooie spiegeltent bij de trots... waar net de persconferentie was. En ik vroeg me af, als jij nu zo daar naartoe loopt... en je kijkt in de spiegel, wat zie je dan? Oh, zo. Dit is je laatste vraag. Wat zie ik dan? Nou, dan zie ik iemand die wel uh, behoorlijk uh, goed... Op weg is om dicht bij zichzelf te blijven. Dus ik... Uh, en elke keer als ik daar weer een beetje van af lijk te dwalen. Omdat je je snel laat meevoeren door je omgeving. En, uh, en dat is nu een beetje zo. Dus nu heb ik geboekt en nu ga ik even weer ergens bovenop een berg zitten. Eventjes in mijn eentje. En, uh, oh, want je, je was even niet meer dicht bij jezelf. Nou, ja, soms soms heb, ik het, heb, heb ik het nodig om... Uh, maar ga, vaak ga ik dan wandelen of wat dan ook om weer even terug te komen wat ik nou, wat ik nou echt van belang vind. En uh, nou, dat, dat, moet ik wel, dat moet ik wel af en toe doen, want uh, anders dan, dan waai ik soms een beetje weg. En helemaal in je eentje zonder man en kind? Ja, helemaal alleen. En wat hoop je dan te, als je terugkomt te hebben bedacht of ontdekt? De zin van het leven. <laughs> ja, tuurlijk. Ja, daar wacht ik op. <laughs> Die kom, kom ik je vertellen. Goed, ik ga voor drie weken ook op vakantie. Ik ga, daar ga ik ook op zoek mee. Katja, dankjewel. <laughs> Oké, okay, graag gedaan. Het blijft de meest begeerlijke dame van Nederland, vind je niet Andy? Nee, Nee, echt goed. niet? Nee. Wie dan? Ja, weet je, ik ben 54. Wat dacht je van Monique van de Ven? Uh, maar goed. oh ah, ja, nou ja, absoluut ah, ja, ja, ja. Ja, niet. Ja, ja, ja. Wil je trouwens, goed. Andy, wil je toch Katje terugzien? Ga even naar facebook.com/slash bienn En Dan vind je het hele filmpje. Ik ga uh, het meteen. Als die wedstrijd <laughs> uh, niet in verlengen en niet in penalties eindigt, de wedstrijd waar ik naar zit te kijken, dat is Vitesse tegen RB. zal ik dat meteen gaan doen. Het staat 1-0 voor Vitesse. Abora, assist van Ibarra in de eerste helft. Een, een mooi doelpunt, maar een beetje tegen de verhouding in. We zitten in de tweede helft, 8,5 minuut oud. En Ron de trainer van Herenveen, die wil zo graag een keer een finale halen. Hij is er een paar keer dichtbij geweest, maar het wil maar niet lukken. En het lijkt erop dat dat ook nu weer niet gaat lukken. Want uh, staat met 108 er doet er alles aan om in de, de gelijkmaker uh, erin te krijgen. Maar het is een beetje slordig af en toe. Overigens nog wat nieuws over de man met hersenschudding, Ramon Zomer. Mm -hmm. Hij is in de rust met, het zieke, met de zieke auto naar het ziekenhuis vervoerd. En daar wordt gekeken hoe ernstig de schade allemaal is. Maar ik, uh, ik denk en ik hoop dat het met een uh, lichte hersenschudding. Uh, dat het daarbij blijft. Goed, Herenveen in de aanval uh, met uh, Filip Djuricic. Eens kijken of hij uh, wat leuks kan doen. Speelt de bal uh, in de voeten van, ja, van wie. Hij heeft hem nog altijd bij zich. En probeert het uh, zelf te doen. Brengt de bal dan bij Jamma. Janmaat Jan gaat straks op het gebied binnen. Struikelt over de bal. En dat betekent dat de kans voor Herenveen voorbij is. Herenveen dat 1-0 achter staat na 55 minuten spelen tegen Vitesse. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het laatste woord, daar is het weer tijd voor. Te beginnen met schrijver Kluun. Ik zit er daar af te tellen dat we echt weer op natuurijs kunnen schaatsen. Het enige waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat mijn schaatscapaciteiten, net zoals drie jaar geleden toen het vroeg, matig zijn. En dat is niet zo erg. Maar als je Kluun heet en dan ook nog regelmatig op je bek gaat, dan heb je de lachers heel vaak op je hand. Ja, en dan modeontwerper Hans Ubbink. In dit soort tijden moeten we uh, de moed inhouden, wordt ons wel gezegd. We moeten ook niet vergeten dat dingen gewoon werk zijn. Ik was uitgenodigd om afgelopen weekend in Dortmund aanwezig te zijn bij een concert van Duran Duran en The Silent Express. Backstage, hartstikke leuk. Ik moet er toch niet aan denken dat dat mijn werk zou zijn. Wat zijn die gebouwen kil, kaal en koud? Er is geen ene moer aan. Het leukste is de borrel in een hotelbar naar de hand. En dan undercover-journalist Alberto Stegeman. Zondag begin ik met een nieuwe, lange serie undercover in Nederland. En dat betekent dat ik weer eens geleefd word. Meerdere telefoontjes die soms tegelijk afgaan. Gedoe, rechtszaken, korte nachtjes om gek van te worden. Maar eerlijk gezegd, ik vind het heerlijk dat gekke huis kan mij niet lang genoeg duren. En komende vrijdag dan is Alberto Stegeman weer te gast... in onze speciale vrijdagavondshow. Dus zou ik zeker luisteren als ik jou was. Uh, wil je meer van ons zien? Dan check je facebook.com. Facebook.com. Staat ook dat leuke filmpje in van Katja Schuurman. Ja, ze zag er weer fantastisch uit. Maar goed. Ze heeft ook nog wel eens uh, wat aardig te vertellen over haar carrièrekeuzes. Daar gaat het ook om. Uh, zometeen langs de lijn met Henry Schut en natuurlijk uh, nog veel meer voetbal. Um, Vitesse Heerenveen hoor je daar. En de Roden van der de die praat je nog een keertje bij over het laatste transfernieuws. Nog twee uur is de transfermarkt open. Dat allemaal dus zometeen bij Langs de Lijn. Wij zijn er morgen weer. Tot dan, nu eerst het nieuws met Christian Bronenbakker. De N. Het is radio 1.